Dit is Radio 1, Max. Nachtsuster, Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Mailen kan ook, nachtzuster, Apenstaatje omroepmax.nl. Twitteren kan via Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden via omroepmax.nl slash nachtzuster. Dan gewoon even links in het, uh, in het hokje chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster is de plek om uh, dit programma te liken als je dat zou willen. En uh, verder, onthoud vooral dat nummer. Want als er een vraag voorbij komt waar je het antwoord op uh, weet... dan zouden we het fijn vinden als je mee wilt werken aan het programma 0800-1121. Vragen die nog niet beantwoord zijn. Bijvoorbeeld die van Sjoerd. Goede vraag, Rudolf van Veen, de kok die zulke heerlijke taarten bakt... onder andere bij 24 Kitchen. Die is mager, zegt Sjoerd. En die vraagt zich af hoe dat nou kan. Waar blijft dan al dat voedsel dat hij maakt? Uh, John Vermeulen wil weten of het dekbed overtrekt dat nogal afgaf in de was niet schadelijk is. Uh, Johan wil weten hoe het kan dat de zon uh, stralen uh, laat zien... die in een verschillende hoek naar beneden komen. Nico wil weten of je rode wijnvlekken inderdaad kunt verwijderen met witte wijn... Richard vraagt zich af waarom de stoplichten in Nederland... soms zo slecht op elkaar zijn afgesteld. En of dat expres gebeurt en waarom daar niet iets aan gedaan kan worden. Martin Visser uit Doesburg zoekt een DAB-ontvanger voor in de auto. En Jos, die sprak ik zojuist. En die vraagt om te bellen naar 0800 1121 met een antwoord op de vraag... waarom is dit programma nou zo leuk? Stereophonics en dit. Have a nice day. All Tereophonics, have a nice day, dat is het gewoon volgens mij. Dat het uh, gewoon een gezellig programma is. Dat, uh, ja, Meer kan ik er ook niet over zeggen. En het format is natuurlijk goud, want het draait allemaal om jou. En jij bepaalt waar het over gaat. En dat betekent dat waar jij mee rondloopt ook het onderwerp is in dit programma. En niet iets wat voorgeschreven wordt door bijvoorbeeld het nieuws of iets anders. Maar gewoon leuke weetjes, dat is het volgens mij gewoon, Jos. Harry, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. De DAB-ontvanger kan je krijgen bij... Uh, ja, je mag waarschijnlijk geen bedrijf noemen, maar Conrad. Wat? Ja, je mag... Uh, je, ik bedoel, als je alleen maar vertelt dat je hem daar kunt krijgen... mag je dat best zeggen waar? Oké, Conrad. C-O-N-R-A-D. d w Nou, hartstikke goed. Dan kan Martin daar gaan zoeken. Dank je wel, Harry. Oké, okay, graag gedaan. <laughs> Oké, okay, goeiedag nog. Hoi. Maarten? Ja, nou, ik heb uh, dezelfde gevonden als de vorige. Uh, spreker. Nou, dat, dat is nog eens mooi. Het is in ieder geval dan een uh, succesvolle leverancier... dat hij zo makkelijk vindbaar is. Uh, nou, het is een zeer bekende naam in, op elektronica-gebied. Ja, nou, hartstikke dus, ja, goed. vaak hebben die die soort dingen... zonder de te maken. Nou, fijn dat je er eventjes was om het uh, te bevestigen. Goeienacht nog. Ook Oké, okay, doeg. Sebastian. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik, ik heb een vraag over pasta maken, ja. van uh, spaghetti pasta en zo. Want je hoort altijd dat je als je hem de doordraait door je machientje, dat doe je met van die rollen en een hendeltje, ja. dat je de lap deeg dubbel moet vouwen en oh. de, dan nog een keer door moet draaien. Oh. En dan maak ik twee jaar al zo'n beetje zelf pasta ja. en ik doe dat nooit en ik heb toch wel lekkere pasta. Maar ja. het blijft maar terugkomen. Dus het zal een reden hebben. En wat? ik wil graag weten wat de reden is dat je de pasta dubbel moet vouwen... Ja. en dan nog een keer moet walsen. Nog een keer walsen. Okido. Ja, nou ja, je kunt het een keer proberen. Wie weet, wat een enorme ja, verbetering dat heb ik gedaan. het nog... ja. ja, Maar bij mij werkt dat niet zo goed. Want? Dus wat gebeurde er met je wil ik pasta weten... dan? Ja, wat ze zeggen, dat nooit kan gebeuren. Hij wordt breder en, en zo. Dus ik doe het... bij mij gaat het dan niet goed. Nee. Maar om als zelfs de grote pastakokjes het zeggen, ja, dan zal er toch wel een reden voor zijn. Ja, nee, daar zit dan wel, ik in. wel graag weten wat in. Maar wat die is dan is. die reden? En dat vind ik wel heel vrouwelijk, dat je niet iets zomaar wil doen, maar dat je gewoon wil weten waarom het is. Wat vind je dat? Dat is heel vrouwelijk. Ja, maar ik heb ook een hele vrouwelijke kant. Ja, ik hoor het. Ik kan heel goed zeuren. <laughs> oh, Sebastia, <laughs> dat heb je hardop gezegd op de Nederlandse radio. Nee hoor, niet dus. Nee, nee, inderdaad. Goed, nou, laten we heel snel een einde maken aan het gesprek... voordat je jezelf nog meer in de nesten werkt. Dan ga ik op zoek naar een antwoord op, uh, op het feit... waarom je de pasta nog een keer moet dubbelvouwen. Of nog een keer moet walsen. Dus dubbel moet vouwen en nog ja. een keer moet walsen. Ik verwacht in ieder geval geen antwoord meer van een vrouw. En bij deze mijn excuses. Heel goed gedaan. Nee, dit heb je Fijne goed dag. opgelost. Goedendag nog. Doeg. Doei. Jolieke? Ja. Hallo. Uh. Goedemorgen. Goedemorgen. En, goedemorgen. Ik uh, loop al een aantal weken rond met de uh, vraag. Er uh, was een keer een meneer die belde en die vertelde van... Oh, als ik een papegaai op mijn hand heb en ik doe mijn hand naar meneer... dan zegt mijn papegaai oei. <laughs> en toen was hij vraag. <laughs> Voelt de papegaai kriebeltje in zijn buik? Ja. Yeah. En ik heb nooit meer dat antwoord gehoord. toen was ik in slaap gevallen. vallen. Oh. Maar ik had het wel met heel veel plezier. Iedereen verteld van, dat ik altijd sta. Oei. Ik vaak als ik niet kan slapen, ligt te luisteren. Ja. <laughs> Dat waren de laatste mensen die vroegen: van, weet je hoe zit het, het met op, die hoor? oei? Ja, ik weet ja. Het, Ik herinner me de vraag inderdaad, maar het antwoord weet ik niet meer. Nee, hè? En nou, ik ben nou toch even de naam kwijt van degene die met, met Coco de papegaai. Ja. Ja, yeah. het was volgens mij een vrachtwagenchauffeur. Nee, er is een, er, is, er is een hele vriendelijke vrouw. Met... Ik zou erna kunnen doen, maar dat is niet aardig. Want ze, de, de, de stem staat me zo voor de geest. Maar ik wil de naam toch even niet te binnen schieten. Wat erg. Nou ja, of uh, Coco de papegaai... Nou ja, die mag ook weer bellen. Maar of Coco de <lacht> papegaai even wil bellen. 0800-1121. <lacht> Waarom en... zegt een papegaai als je je hand naar beneden doet... waar de papegaai op dat moment op zit... Oei! Of <laughs> ja, <op> die kriebeltje in zijn buik. <laughs> je weet dus dat ik er nu gewoon weer een, een aandacht aan ga besteden in dit programma. Nou, Jolieke? En uh, ik heb ook nog twee antwoorden. Oh, mooi. Ja, over die uh, witte wijn en die rode wijn. Ja. Dat werkt echt. Als je rode wijnvlek hebt en je gooit witte wijn overheen. En uh, ja, is echt ook proefondervindelijk een keer op oud en nieuw uh, <laughs> gehad. Toen ging er rode wijn over het tapijt. Ja. En uh, nou, mijn vader die trok zo'n uh, fles... Um, uh, hoe heet het? Uh, ja, al, ja, je hebt altijd meerdere flessen champagne vaak staan. Ja, <laughs> je altijd vaak. Had, ja. Of uit het kerstpakket. Ja. <laughs> en dan zegt ze, doe wij de goedkope. <laughs> <laughs> ja, ja trok echt weg. Zeg, oh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik, waar heb ik het nou? Want iemand die zei van het is een broodje aapverhaal, Het is helemaal niet nee, waar. Nee, het is echt waar. En, want uh, en het rare is dat je dan ook ziet... Dat rode wijn, uh, uh, want zowel rode wijn als witte wijn, wordt uh, vo ja, volgens mij allebei van rode druiven gemaakt. Ja, dat is ook heel bizar. Hè? Maar witte wijn wordt toch van witte druiven nou, nou Volgens mij, Ik heb dat, nou, misschien dat ik iets zeg wat niet waar is, maar ik heb al die boeken van Ilja Gorts, ja. de wijnmaker, geleden. Ja. En, en hij was natuurlijk ook op tv. En, uh, ja, want champagne... Of het is dat champagne. Champagne, dat wordt ook van rode druiven gemaakt. <laughs> Volgens Zo, mij. Het is wel handig dat je tijdens het sprake, het praten tot die conclusie komt... En ja. terwijl jij tot die conclusie <laughs> kwam... vond ik het mailtje van Richard Venger. Die schreef... rode wijnvlekken gaan niet weg met witte wijn. Het zegt hij, hè? Wel kan uh -huh. er na het morsen meteen zout overheen gegooid worden. Het zout neemt uh -huh. het wijnzuur op. Verder uh -huh. gewoon wassen met de kookwas. Dus ik zou zeggen... bij het morsen van rode wijn... hoppakee, witte wijn of champagne. Want het is ook van rode wijn. Maakt het allemaal uit. Uh -huh. en, en dan nog een kilo zout eroverheen... en dan komt uh -huh. het helemaal goed. ja. Dat, ja. dat, zo doe ik dat ook altijd. ja Nou ja, altijd. Altijd. Iedere keer weer. Wein, iedere 1 iedere januari sta jij weer met die flessen. Ja. Goed. Ja, Had je nog een antwoord? Het is om een fles witte wijn achter de hand te houden. Ja, het is niet je... te zuipen, maar je kunt er in ieder geval rood je ja. wijn mee. Uh, maar, ja. uh, en het andere antwoord op je vraag, was uh, of een vraag, was van waarom is het programma zo leuk? Ja. nou uh, ik weet het. Ik vind het in ieder geval ontzettend fijn dat het erg zo dat het uh, uh, inderdaad die weetjes, want dat zei je zelf ook al van uh, het komt gewoon dat het, dat er, dat je weetjes en dat je met elkaar het programma maakt. Yeah. Maar het is ook uh, fijn dat je niet de, uh, meestal wordt wordt je politiek altijd van voor tot achter besproken. Of uh, hoe weet het, uh, of, of dat die, die, die op zondagavond zijn die mannen. Zo aan het woord, heel lang, mm -hmm. Janne, Janne mm -hmm. of zo, lange Janne. Mm -hmm. Mm -hmm. En dit is echt... Lange Janne, uh, ja. <laughs> ja. <laughs> de lange Janne, ja. <laughs> maar dit is echt zo, um, het is heel afwissend, en dan is die weer aan het woord en dan komt die en dan komt die. En, ja. Nou inderdaad, of de muziekje tussendoor. En... Maar ik ben het wel met die manier eens dat ik ook liever naar het water te luisteren dan naar de muziek. Ja. Dit is ook wel prima hoor. Maar, ja, nee, we vroeger ja. deden we helemaal geen muziek, maar op een gegeven moment, na vier uur, ja, ik houd het wel vol, maar om te luisteren wordt het gewoon ja. op een gegeven moment. Maar het is wel, ik, ik, ik heb, vroeger deden we dit programma bij de Avro. en ik heb zo vaak de discussie moeten voeren over dat mensen zeiden van ja, maar je kunt dat toch gewoon googlen. En dan is dus van ja, maar wij, ik kom niet op het idee om op donderdagnacht te gaan zitten googelen waarom een papegaai oei zegt als die naar beneden gaat. Nee toch? En ik vind het Thanks toch leuk you. om te weten. Yeah. Dus yeah, ja, you. dat is het gewoon. Je, de leukste onderwerpen komen voorbij. Die je an anders kom je niet op het idee om je erin te verdiepen. Ja, nee. Plus het feit dat ik het nog steeds briljant vind hoeveel mensen er s'nachts wakker zijn... die gewoon verstand van dingen hebben, die dingen onthouden... of dingen leuk uit kunnen leggen, of er nog een mooie anekdote bij hebben... Ja, het, ja. Nou ja, ja, gewoon ik, niks ik, meer aan doen. Dat, ook dat raden, dat vind ik geniaal. Dat, ja, dat begrijp ik dus niet, dat mensen neemde. dat leuk vinden. Want ik denk iedere keer weer: wat moet het saai zijn? Maar ja. <lacht> maar ja, als jij het leuk vindt, dan blijf ik het gewoon doen. Nee, hey, maar Goed. jij vroeg wel ja. of, die, of die plastic had. Je zei ijzer, dit, dat, ja. plastic. Nee, geen plastic. Maar toch plastic kwartjes? Ja, maar het was ook plastic? Ja, ja hij en, zei hij, ook zei, ja. Is het plastic? Nee, hij zei hij toch? Nee, hij zei ja, want anders oh, had ik nooit kratjes oh, oh. gezegd. Oh, toch? oh. oh. Ja, weet ja. ik het ook niet meer. Ik kan al niks onthouden laten staan, want ik gevraagd heb je raad wat ik Nou, nu ga ik ophangen, Jolieke. Is goed. goed, doeg. Even hey, bedankt. Yo. Oei, 0800-1121. Ruben. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, in, in reminder, vergeet uw crypto niet. Oh ja, zullen we dat meteen even doen? Oké. Okay. Als je het dan toch even kijkt. Maar je mag hem niet oplossen dan, Ruben, want dat is nee, al gemeen zijn, nee, nee. want je hebt al gebeld. Dat is niet eerlijk. Okay. Wacht even, hoor. En... Nee, ik ben aan het pompommen. En ondertussen wordt aan de andere kant van de glas er nog eens een keihard overheen gepompt. Um... Oh, die is mooi. Ja, deze doen we. Zeven letters. Deel van de hand met optredens. Deel van de hand met optredens. 0800 1121. Goed, dat is de crypto. Wat kan ik verder nog voor je doen, Ruben? Of jij voor mij? Oké. Okay. Ja. ja, nou, uh, ik had een, uh, een uitgebreide antwoord op uh, de vraag... Je moet in de, in de horen blijven praten. Zo, op de vraag van die mevrouw. Ja. Uh, die mevrouw met haar waterschade. Ja. Het is een kwestie betreffende huurrecht. Ja. Die mevrouw die krijgt uh, door uh, de schade niet waar zij recht op heeft. Dus uh, het gehuurde ja. is in feite incompleet. Ja. Wat die mevrouw moet doen, ja. is een brief schrijven ja. met de klacht zoals het aan u is uitgelegd. Ja. En onder de brief aanvullen dat zij weigert de huurverhoging te betalen. Oeh, dat is een goeie. Omdat haar huurgenot is geschaad. Ja, oh, dat is een mooie. Dus ja. Haar woongenot is geschaad. Ja. En die brief kan ze schrijven ze zou het aangetekend kunnen versturen. Ja. Maar dat hoeft ze niet te doen als ze een kopie maakt... dat ze die brief persoonlijk brengen naar de woningbouwvereniging. En daar afgeven. En dan moeten ze op de kopie voor haar afstempelen... ontvangen op die en die datum. Ja. Dan bespaart ze ook het geld voor, de, uh, voor aangetekend. Ah, heel goed. Kijk, dat zijn de tips. Super. Ja. En uh, de, de woningbouw. ...het onroerend goed uh, aan de woningbouwvereniging toebehoort. What? Dus uh, is, is, is uh, dit haar uh, manoeuvre. Yeah. De tweede is, de woningbouwvereniging kan haar niet verwijzen naar haar persoonlijke verzekering. Omdat haar persoonlijke verzekering behoort tot haar eigen vermogen. En een andere partij die schade veroorzaakt, kan niet verwijzen naar het feit dat zij dan een verzekering heeft. Kijk. De partij is gehouden om de schade te vergoeden. Super. Dat betekent Goed gedaan, dat, mevrouw, ja. Ja. dat mevrouw haar schade moet opmaken. Ja. Dus ze moet het ze opmaken. Ze hoeft niet, het is niet gebonden aan het rapport van het uh, taxatiebureau van de woningbouwvereniging. Ze kan haar eigen schade opmaken en ze kan die schade die zij, uh, haar persoonlijke schade, die kast en haar kleding. Dan ze indienen bij de woningbouwvereniging en hun een ultimatum stellen op welke uh, tijdstip de schade vergoed moet zijn. Anders maakt ze aanspraak op wettelijke rente en uh, zal ze de zaak in handen geven van. Net zoals uh, ze bij huurachterstand doen. Oh ja, uh, als die mevrouw uh, die 25% inhoudt, dan moet ze het geld niet consumeren, nee. maar dan moet ze het geld storten, die 25% storten op een derde rekening. En een derde rekening kan bijvoorbeeld zijn een rekening van haar jurist. Ja. En dat zal ik haar adviseren, omdat het ingewikkeld wordt, om het juridisch loket vandaag nog te bellen voor assistentie. Nou, Ruben, volgens mij kan uh, eens even kijken, hij die daar flink mee aan de slag, met wat je allemaal gezegd hebt, zojuist. Ja. Hartelijk. Dus, uh, dank. dus, dus uh, als het maar duidelijk is, dat, er, oh ja, en uh, ze, <laughs> ja. is uh, mee, even ontschoten, ze, ze kunnen haar dus niet versturen naar haar, ja. Dit nee, wil dat had zeggen. je al gezegd. Ja, ja wat, uh, uh, ze mag met haar eigen verzekering, dus ze mag met haar eigen verzekering de zaak regelen, ja. dan kan ze de vordering die zij heeft op de woningbouwvereniging overdragen aan haar verzekeringsmaatschappij. Maar dat is als ze dat wil. Ja, maar en als de verzekeringsmaatschappij meewerkt, en dat doen ze niet. Precies, dus als ja. haar eigen verzekering wil meewerken, goed. Maar als, als haar eigen verzekering niet wil meewerken, dan moet ze dus de wegen bewandelen die ik uh, daarnet heb voorgesteld. Hartstikke goed, Ruben, dankjewel. Alsjeblieft. En een goede nacht. Fijne dag. dag. Dankjewel. Goedendag. Nou, dat lijkt me nog eens een goede uitleg voor, uh, voor Heidi, die zat met de waterschade. Die kan het nu uh, gewoon regelen, denk ik, met de woningbouwvereniging. Dat hoop ik tenminste dat het goed komt. En over waterschade gesproken. Dit is uh, TLC? Ja. Waterfalls. Ook een beetje waterschade, uiteindelijk. van TLC was dat, naar aanleiding van het verhaal van Heidi... Dit is gelukkig uh, nou uit en daarna behandeld nu het gevalletje waterschade. Nu nog de vraag van Richard... waarom de stoplichten in Nederland niet beter op elkaar afgesteld worden. Um, de vraag van Sebastian... waarom je de pasta, als je zelf pasta maakt, nog een keer moet walsen... dus moet dubbelvals vouwen en nog een keer moet walsen. Dat schijnt zo te zijn. En Sebastian wil graag weten waarom dan... Jolieke heeft dat briljante verhaal. Die heeft een papegaai dat als je je hand naar beneden doet... en die papegaai zit op die hand. Je doet hem naar beneden, dan doet hij hoei. Ze vraagt zich af of een papegaai dan nou ook kriebels in zijn buik kan hebben. 0800-1121. Johan wil graag weten waarom zonnestralen in een verschillende hoek uit de wolken komen... John Vermeulen wil weten of het schadelijk is... dat zijn met overtrek nog afgeeft in de was. En Sjoerd die vraagt waarom Rudolf van Veen, de topkok, toch zo mager blijft. 0800-1121. En het cryptogram was dus, uh, eens even kijken... deel van de hand met optredens, zeven letters. Um, de oplossing kun je ook doorgeven via 0800-1121. Albert, goedenacht. Oh ja, hallo, goeienacht. Hallo. Oh ja, ben je helemaal verbaasd dat je op de radio bent? Nou, ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Echt oh, waar? Ja, een prijs willen winnen. Wil je graag een prijs winnen? En nou, dan moet je gewoon zeggen wat de oplossing is van de crypto. Ja, oké, okay. zeven letters. Ja. Uh, Pinkpop. Wat zei je? Pinkpop. Ja, dat is goed, Albert. Pinkpop, dat is het festival dat ongeveer... Nu van start gaat de eerste mensen met tentjes, die komen het terrein alweer op. En het hele weekend zijn er in uh, Landgraaf, zijn er, of is het nog steeds Landgraaf? Ja, het is nog steeds Landgraaf. zijn uh, allerlei optredens van uh, hippe bandjes en dat heet Pinkpop. En dan heb je dus deel van de hand, de pink, met de optredens Pop, Pinkpop. Inderdaad. Zo, ik denk ik leg het even uit, dan hoef je dat allemaal niet te doen. Goed. Wist je het meteen, Albert? Nou, ja. Eigenlijk wel. Ja, ach... Uh... Hij actueel, was hè? Ja, actueel, inderdaad. <laughs> Iets verzinnen dat actueel is, dan zit je meestal al wel goed. Uh, Albert? Ja? Wat is je achternaam? Uh, van Lood. Van Lood. En waar kom je vandaan? Met, met een N, Noot. Oh, van... Uh, ja. Albert van met Noot mee. uit? Uh, Rotterdam. Rotterdam. Ja, dat mensen even weten van wie is het dan die goede oplossing van de cryptogram bij nachtzuster had. Dat weten ze dan nu. Het is Albert van Noot. Feliciteer hem vooral. En mag ik je een fijn weekend wensen, Albert? Ja bedankt. Ging best aardig, hè? Oké. Okay. Doeg. Oké. Okay. 0801121. Vooral als je iets weet over pasta, papegaaien, stoplichten, uh, zonnestralen, dekbed overtrekken en dikke of dunne koks. 0801121. Frank. Hallo Astrid. Hallo Frank. Een antwoord heb ik. Oh ja, die vrouw met die papagaar, <laughs> Ja. Zij heeft een hele hoge stem. Oh. Weet jij dat niet meer? Um, nou, het is mij niet opgevallen. Jawel, zij belt regelmatig. Met Coco. Oh, die? Ja, die. oh nee, ik dacht dat je Jolieke bedoelde die de vraag zojuist stelde. En toen refereerde jij aan iemand die regelmatig ja, belde. Met Coco, ja. Die bedoel ik heet ze nou toch ook weer? Wat ja, vervelend ze... dat ik dat kwijt ben. Dat dat niet meer in mijn hoofd zit. Ik weet het ook, maar ik, op dit moment <laughs> kan ik er ook niet opkomen. Goed. Maar goed, ja, ze is vast niet wakker en had ze al lang al gebeld. Ze belde vroeger wel heel vaak. We hebben al een tijd niet meer gehoord. Ja, ja, ja, ja. Goed. Um, 0800-1121. Als je weet waarom papegaaien oei zeggen, als je ja, ze... Da maar ja. dat weet ik dus niet. Dat weet <laughs> zij dan. Nou, toch bedankt. Ja, en dan, uh, goed, waarom ik jouw programma zeer waardeer. Ja, dat wil Jos graag weten. Heb jij nog jouw collega gekend die Els Smit heette? Els Smit? Jij hebt dus een keer alle collega's genoemd vanuit het verleden: Johan Dusberg, Burg, Nou, Martijn, niet Vosburg. allemaal, dat kan bijna niet, want ik zou niet eens meer weten. Maar goed, ja. Els Smit was een van de eerste. Oh, ja, nee, dat is voor mijn tijd. Maar van jouw begrip, hè? Nee, nee, vlak daarna kwam jij. Nee. Dan zou ik het Lubberding, het weten. Lubberding ja. gaat ertussen. Ja, die ken ik wel. Goed, waarom waardeer ik jouw programma? Hm. Ik vind, één, het is laagdrempelig. Ja. Twee, ik vind, uh, jij laat iedereen in zijn waarde. Ik vind dat jij het programma, zoals het heet, neutraal, positief, altijd ingaat. Jij laat nooit merken of je iemand meer of minder mag. Dat vind ik een heel sterke kant. Oh, maar ik en mag daarom. nooit iemand minder, hè? Zeg je? Het, is, het gebeurt nooit hoor, dat ik denk, oh die vind ik niet aardig. Dat merk je nooit. Nee, maar dat heb ik ook nooit. Oké, okay, prima. <laughs> ja, dat lijkt me ook wel. Alleen nu heb ik... Nee, nee, nee, nee, dat is flauw. Ja, ja. Ja. Goed. Uh, en dus makkelijk instappen hè, in jouw programma. Voor elk wat wilt. Ja, nou dat is je helemaal waar. Je hoeft niet bang te zijn, denk ik, in jouw programma dat je fout maakt. Nee, nee, dat kan niet. Nee. Nee. Wat, toch? Wat nee. de kok betreft, hè? ja. Ik denk, en dat is, de meeste mensen weten dat wel, iemand kan gewoon van nature een hoge stofwisseling hebben. Mm -hmm. Toch? Ja. Spelen, een spelend kind, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dus verbruiken meer in feite een hogere vetverbranding als dat zij gebruiken. Dus dan krijg je een vermagering. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn, maar daar lijkt me niet bij hem, dat je een, en hij is dan ziekelijk, pathologisch, een verhoogde schildklierwerking hebt. Die mensen herken je aan, uh, die zijn heel mager, mm -hmm. maar die hebben ook weer van die bollen zogenaamde vissenogen. En dat heeft hij niet. Nee, dat is me ook dus... nooit opgevallen. Nee. nee hè? Nee. Dus ik denk dat hij van nature een druk baasje is. Jij ja. zei al, ADHD. Ja. Hoor of ik zeggen. Maar het zal inderdaad wel gewoon een druk baasje zijn. Dat klinkt, veel, ja, dat klinkt op een of andere manier minder... Uh... Toch? Ja. Ja, afschritten is het. Nou, hartstikke goed, Frank. Ik vond je erg sterk. Ik vond jou ook heel sterk, Weer. <laughs> Bedankt, hè? Oké, okay, goeienacht. nacht. Doei. Doei. Ton. Ja, goedemorgen. Hallo. Nou, ik ben het met de vorige spreker helemaal om eens. Oh, dat is fijn om te horen. Maar nou, wat ik dan kwijt wil, is het volgende. Uh, ik zou in een ander programma niet weten... dat de mogelijkheid biedt vragen te stellen. En waarop dan in de uitzending... Door dan luisteren ze oplossing of het antwoord gegeven kan worden. Nee. En er zijn dingen bij die je overdag nergens kunt horen. Nee, dat is waar. Je moet waar, speciaal de wekker op 1 uur zetten. <lacht> en die die mag ik dan, Als je geslaagd hebt, maakt je je wakker. En dan begint het programma. En dat dan barst dan van, van de nieuwe dingetjes toch. Ja. Eenvoudige dingetjes. Maar overdag zie ik geen kans om een zender te vinden die deze mogelijkheden biedt. Nou, dat is. Uh... Kort mijn antwoord, hè? Ja, hartstikke goed. Goed zo. Duidelijk, duidelijk, dankjewel Tom. Okay, Goedennacht nog, dag. Ali de Groot, goeienacht. Goeienacht, ik wou even reageren op die uh, papegaai waarom ja. die oei zegt. Ik denk dat het aangeleerd is, want onze papegaai oh. zegt oei als we plotseling remmen en hij zit altijd op de, <laughs> op de leuning van de, van de auto. Ja. En als je dan plotseling moet remmen, dan schiet hij iets vooruit. Oei. En dan zegt hij ook oei, omdat zij altijd, als hij dan dat gebeurde, dan zeiden wij oei. Ja. En hij zegt nu ook, zodra je remt, zegt hij van oei. Dus ik denk dat hij het op die manier ook is aangeleerd. Maar Ali, waarom nemen jullie de papegaai mee in de auto? Omdat hij uh, altijd vrij is. Dus als wij uitgaan, dan nemen we de papegaai ook mee. Echt waar? Ja. Hoe lang doet hij dat al? Uh, dat doet hij al uh, 35 jaar. Ach, wat leuk. Ja, ze kunnen heel dus, oud worden, hè? Ja, die kunnen zo 80, 85 jaar worden. Ja, dus, uh, nou dat is wel gezellig. Uh, Zo'n beest heeft meer rol als hij gewoon uh, ergens uh, los is en meegaat... dan wanneer hij altijd in een kooitje zit. Dus uh, vandaar. Wat schattig, ja, dus maar dat is... Dat ik denk dat wel goed kunnen, het ook aan ja. geleerd heeft. Van, ze doet de arm naar beneden en zegt op hetzelfde moment, oei, omdat hij zich vast moet houden anders dan kan hij, kan hij natuurlijk als hij zich niet vastgrijpt, dan valt hij. Dus ik denk dat dat een oorzaak zou kunnen zijn. Ja. Nou, het is wel grappig want ze hebben ooit onderzoek gedaan naar, uh, er was een paard dat kon tellen. Dat zou ook. <lacht> ja, nee, dat was echt. En dan was een paard. En uh, even kijken hoe dat dan. Dan als je tegen dat paard zei. dan zei je bijvoorbeeld 9. En dan kon het paard zo drie keer zo met zijn hoef op de grond stampen. Ja, ja, ja. En, en dat was echt. Nee, iedereen vond het wonderbaarlijk. Of het was. Hij kon zelfs rekenen. Je kon dan zeggen 2 plus 2. En dan deed hij vier keer met zijn hoef op de grond. Maar toen hebben ze er onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat de eigenaar van dat paard, op het moment dat hij 2 plus 2 zei en hij had 4 keer gestampt, dan, dan gingen de wenkbrauwen van die eigenaar omhoog. Waarom? Ze oh, ja. dus hebben het op de een of andere manier wordt dat aangeleerd. En dan had hij geleerd dat als de baas dan met zijn wenkbrauwen omhoog ging en hij stopte dan met stampen, dan werd de baas altijd heel blij. Ja, ja, ja. En dan kreeg je een suikerklontje. Een beloning, ja, en Een uh, suikerklontje of uh, wat dan ook. Maar want ik, ik, kom op, ik kom op dit verhaal omdat ik, ik denk dat Jolieke namelijk zegt... Nee hoor, ik deed dat helemaal niet. Oei, als die naar beneden ging. Maar, dat zou kunnen. Maar waarschijnlijk dat heeft ze het zelf helemaal niet gemerkt. Omdat onze het zegt zodra we moeten remmen en hij gaat wat naar voren. En dat is dus echt inderdaad aangeleerd omdat wij de eerste keer zeiden... dat hij zo naar voren schoot van oei... Dus dan uh, zegt hij het nu ook altijd. Ja. Vrij. Is wel schattig, hè? Ja, ja, ja. Je kunt veel wat aanleren, hoor. Ja. Hoe heet de papegaai, Ali? Uh, zoals de meeste papegaaien, Lorre. Lorre. En dat kan hij waarschijnlijk ook zeggen, of niet? Dat kan hij zeggen, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Nou, goed aan, uh, aan Lorre, Ali. En bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Voorzichtig in de uh, auto, we hebben okay. wel een gordel om. Ja, een, ja, een heel idee. klein gordeltje. Ja, <laughs> goed, elastiekje. Oké, okay, daar. 0800 1121 dennis Morgen. <laughs> ik weet niet waarom ik dat nou zo grappig vind. <laughs> Koppiekraal. <laughs> nou, de meeste papegaaien Dennis heet ook nog. <laughs> niet waar. Waarom zou een papegaai nou Dennis eten? Nou, heel veel papegaaien heet Dennis. Nee, helemaal niet. Ik heb echt nog nooit gehoord van een papegaai die Dennis heet. Echt wel, de meeste... Nou, zoek maar eens op. <laughs> zoek maar eens op. Zo, waar? Op, op papegaienamen.nl Maar uh, wat, ja. een, uh, wat een goeie om, uh, om tussendoor te raken hier. Uh. Oh, dat valt dat wel is, mee. Ik ben echt al twee uur ben ik aan het proberen om met jou aan de praat te gaan. Dat is niet waar, Dennis. Je bent nu precies, even kijken, twee, 53 seconden op de radio en je hebt al twee keer gejokt. Echt niet. <laughs> Echt niet. Wat kan ik voor je doen? Nou ja, uh, een goed gesprek uh, is uh, nooit weg natuurlijk, maar uh, uh, waar, waar gaat het over, jouw uh, radioprogramma? Ja, nou ja, ja, daar gaat het per ongeluk een beetje over, omdat Jos zich afvroeg waarom dit programma nou zo leuk wordt gevonden door mensen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een kwestie van smaak. En natuurlijk van het feit dat de mensen die het niet leuk vinden, zelden opbellen om te zeggen: Nou, ik luister al twee uur niet, want ik vind het niet leuk. Ja, goed. Dus de eerste keer dat ik dom naar een radioprogramma. Ja. Uh, ik luister wel elke nacht. En dat kan iedereen zeggen, ook in Nederland op de wereld, kan dat zeggen natuurlijk. Ja. Nou, ik vind het wel heel gezellig. Nou, dat is Kijk, die hadden we nog niet gehad. Ja. <laughs> heel gezellig. Nou. Dat uh, staat ja, dat genoteerd. Ik is het om naar te luisteren. Gewoon. Ja, nee, maar is het ook. Dat vind ik ook. Ja. Ja, jij maakt het. Dus, uh, nee, ach, maar ik dood. bedoel... Als ik het niet zou maken, zou ik het ook een leuk programma vinden. Dat is ingewikkeld, hè? Ja, om gewoon uh, te luisteren. Ja. Dat noem je het format of het recept van het programma. Dat is gewoon mooi. Nou, dat is het genie uh, onder de mensen. Ook nog eens een keer, ja. Nou, ook nog eens een keer. Weet je het want, uh, we het gewoon. want we horen er eindelijk eens een keer mensen op de radio. Ja. Want het is gewoon uh, een uh, gewone, normale kantooruren. En het is gewoon een uh, vierbeelden en een... Uh... Dat is ook leuk. Doe ze maar op, zeg maar. Ook leuk. Ja. Ook leuk. Tuurlijk ja. is het ook leuk. Ja. Maar, gewone mensen. Zoals zo jij en ik. En nu is het Gelukkig. Nou, nu hang ik weer op, echte. Dennis. Laten we het echt echte noemen. Dankjewel, hè. Dankjewel. Ja, dankjewel. Doei. Doe. Ja, oh, hoi. Gerard. Ja. Hallo. Met Gerard. Met Gerard. Gerard? Ja. Gerard met de, met, de, met de woonwagen? Ja, klopt. Nou, Gerard. Ja, ik wou even reageren op Timothee. Nee, waar ben je geweest, Gerard? Ja, winterslaap ofzo. Nou, winterslaap <laughs> ofzo. Ik denk dat ik je een jaar niet gesproken heb. Ja, dat is live ja. Lenië. Weet je wel dat ik gewoon bellers heb gehad die zeiden: waar is Geraar? We maken ons zorgen om Geraar. <laughs> nee, maar dit is geen grapje. Oké, okay, is er nog hoor. Dus, uh... Maar wat was je met je woonwagen? Nou, ik heb een, keer, ik heb een tijdje mijn, mijn radio uh, uit je kar gegooid. <laughs> maar, wat was er gebeurd? Casa Luna. Hè? Ja, gewoon, ja, ik wilde gewoon eventjes. Ja, ja het begin met Casa Luna belde En ik zo vaak denk: dat is nog niet leuk meer. Dadelijk kotsten ze me nog uit, weet je. Nou. Is je raar, toch? <laughs> maar is dit nu de eerste keer dat je weer belt? Of heb je inmiddels ook al wel weer naar uh, Klaas Drupsteen gebeld? Ik denk dat ik Lex een keer aan de lijn had. Heb nog. Lex Bolmeijer? Ja. Ja, dat begrijp ik. Goh, en, en dan <laughs> heb je de radio eruit gegooid... en toen ben je een tijdje gaan wildbreien... en nu dacht je, kom. Ja. Ik bel weer eens. En waar sta je nu met... Uh, ja, dat gaat me niet zeggen hoor, ik nee, heb zoveel aanloop altijd. dat is waar, dan staan, ze straks met je, dan staan, ze, dan staan er straks 80.000 luisteraars bij je op de stoep, dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Nou, wat goed om je... Ja, maar je moet, je moet je wel realiseren dat mensen zich zorgen gaan maken, hè? als je zo vaak belt en dan opeens niet meer. Oké, okay. Alex, Alex, ik zal wegermalig bellen dan. He, nou, ik heb, ik heb er helemaal een beetje buikpijn van, wat goed om je te spreken. Ja, dat is wederzijds, leuk. Ja, ja, nou goed. Uh, ik, ik... Hoeveel tijd geef je mij om even dat uit te leggen? Want het is natuurlijk toch een heel verhaal, maar ik wil het wel binden. Kort, Heel kort, ik, maar, heb, maar. ik heb nog 18 minuten en dan begint het uh, uh, Radio 1-journaal. Oké, okay, komt-ie. Um, de vraag was van Timothy, uh, hoe komt het dat er zoveel splitsingen zijn in de kerken? Ja. Nou, ik zal proberen een klein aanloopje te nemen en dan uh, direct to the point te komen. Uh, we gaan ervan vanuit dat God bestaat. Ja, daar gaan we even vanuit. Moet dat? <laughs> ja, Dan maakt het een beetje makkelijker. Nou. Maar... <laughs> nou ja, een beetje makkelijker voor mij om het uit te leggen. Oké, okay. ja? ja. We gaan er vanuit. Best... Ja, ja. Oké, okay. God bestaat Gods geest. God die leefde solitair, maar die, wilde, die was relationeel. Die wilde dus eigenlijk net zoals wij, gemeenschappen. Nou. God is geest, daartoe... en hij ging dus iets creëren. Hij ging dus, voordat hij de zichtbare wereld maakte, de schepping, ging hij eerst een, een onzichtbare wereld creëren met daarin um, als, als top of the bill uh, de grootste engel fosforus. Uh, Dat was dus de, de, de, de lichtdrager. En nou goed. Daarna maakte hij de zichtbare schepping en als sluitstuk daarop creëert hij dus de mens. En God die wilde dus uh, uh, intiem zijn met de mens. Ja, zoals een man en een vrouw. God wilde dus een andere bestaansvorm en hij wilde dus zichzelf tot uitdrukking brengen in die grootheid in de mensheid. Nou, dus er, is heel, er zijn heel wat mensen nodig om die grootheid van hem uit te drukken. Goed. Hij creëert dus de mens Adama uit de rode aarde. Daar gaat het al iets fout. Daar is dus het begin van waar het fout ging. Dus die fosforus, die, die, die grootste engel, die werd toen de poes, wat hij was toch, de grootste hij was... Ken je het verhaal van de oudste zoon en, die, en de verloren kan zoon? Je je we, we gaan niet het hele uh, Oude nee, nee, nee, en het nee. Nieuwe Testament doornemen. Nee, nee, nee. maar goed, ja. daar gaat het dus fout. Ja? Ja. Die, uh, die, die, die, die fosforus, die lucifer, die wordt dus jaloers op de mens. En dan krijg je het gedonderende glazen. Die God creëert dus... Voor de mens, voor ons, creëerde hij dus die onzichtbare wereld. Maar, hij creëert maar we moeten echt uiteindelijk toen... Naar... Het spijt me echt heel erg, Gira, want ik ben echt heel blij dat je er bent. Maar we moeten toen waarom uiteindelijk de, nou, de, de scheiding... De, ja. de, de, de, de, de mens die werd dus in, in het paradijs geplaatst... Ja. En... Uh, dan gaat het dus fout. Ja, is dus om, iets dus met de de alle Ja. Dus nou, en dan krijg je dus, God die gaat dus, een, op dat moment dat de mens dus uh, fout gaat, gaat God een herstelplan invoeren. Nou, wat doet hij? Hij, gaat, hij kiest niet de Belgen uit of de, de Chinezen of wat, hij kiest een klein volk in het Midden-Oosten uit, waardoor dat hij een herstelplan gaat bewerken. Daaruit voortkomt de Messias. Nou, de Messias, de Messias was dus Jezus, even voor de Joden gekomen. Maar, wat gebeurt er? Jezus die brengt dus een verhaal. Hij brengt dus zijn leer. En daar gaat het dus om. Hij laat dus zien dat God enkel goed is. En datgene wat slecht is, dat is, wordt veroorzaakt. Dus wat we net zeiden, door die geval engelen. En die drijft hij uit. Nou, dat is dus de leer die Jezus bracht. doen noemde hij de hemelen. En wat gebeurt er? Hij sterft. Hij staat op. Dat wordt dus door, door, dat is verdonkere maand. Want daar wordt een heel ander verhaal van gemaakt. In discipelen hebben we het zogenaamd weggenomen. Nou, wat gebeurt er? In de kerk na Jezus, dat hij dus Dan vaart. De apostelen, die brengen ook nog die leer een beetje. Hey, een beetje, goed eigenlijk. Dan kreeg we op een gegeven moment de keizer Constantijn die wordt christen. En wat denkt hij? Ik ga nu mijn machtspositie uitbreiden. Door niet alleen volwassenen te dopen. Die dan tot geloof zijn gekomen. Niet zich te dopen. Maar hij gaat ook kindertjes dopen. Dus wat doet hij? Hij gaat in één keer gaat hij zijn machtspositie uitbreiden. Door niet alleen de volwassenen. Maar hele gezinnen te dopen. En daardoor wordt zijn rijk dus vergroot. Nou, dan krijg je dus al een verloering van datgene wat Jezus bracht. En zo ging dat door in de kerken. En het bijgeloof werd alleen maar erger. Er was geen geschrift. Het volk kon geen Bijbel lezen tot de middeleeuwen. En dan krijg je dus op een gegeven moment mensen, Luther en Calvijn de bijgeloof en de, en, en de maria verering en noem maar op en de heilige verering dat was eigenlijk een enorme verloedering van het geloof en zij gaan ingrijpen, dan krijg je de reformatie. Maar, <lacht> ja. <lacht> ja, dus de reformatie is eigenlijk al een afsplissing. En dan maar binnen de reformatie heb je Luther Calvijn. Eigenlijk is het gewoon de grootste misleiding die bestaat om te denken dat de kerkgeschiedenis voortzetting zou zijn van het van jezus, want er is alleen maar macht uitgeoefend door de kerken. En dat ging vanaf het begin al fout bij de Rabijnen precies. Dezelfde. En wat de joden, ik zal maar zeggen, Luther en Calvin die stonden beide vooraan bij de heksenverbranding. Dat is al heel duidelijk. Luther, uh, Calvin stond vooraan in Perné bij de 34 onschuldige heksen die verbrand werden. En Luther die noemde de, de heksen, die noemde die ook uh, duivelshoeren die het liefst zelf zou verbranden. Dus dat waren dan de twee grote leiders van de kerken. Nou, en daarin heb je dus heel veel uh, misleiding en, en, en, en, en ja, dus afsplitsingen. En dat gaat maar door. De Pinkse Kerk uiteindelijk is daar ook uit voortgekomen... Nou, en dan heb je weersplitsing. Die, nou, die willen dan weer terug naar de oorsprong. Wat eigenlijk heel goed is, zoals de eerste christengemeenten, net zoals Jezus en apostelen wachten. Maar daarin kreeg je ook weer machtspositie mensen en dan kreeg je ook weer misleidingen. En dan zit je gewoon in een heel circus van een kerktraditie, terwijl het gaat om, heel eenvoudig, om de liefde, elf en gods liefde, en van God komt geen ziekte voort. Zo, Chira, je bent terug, hè? <treef> <laughs> ja, ik weet veel. Dan moet je natuurlijk wel heel kort een hele kerkgeschiedenis vertellen. Ja, nee, dat, maar dat je, je, de je deed inderdaad een dappere poging om het samen te vatten. En ik denk dat je zelfs nu inderdaad nog steeds niet compleet bent geweest. Want er zijn natuurlijk een hoop uh, uh, situaties geweest waarin dan weer een organisatie of weer een... Ja, clubmensen zijn van nee, hier zijn we niet, uh, hier sluiten we ons niet bij aan. En zich dan weer gingen afscheiden. Dus zo kom je uh, uiteindelijk inderdaad tot een flinke uh, geschiedenis. waar we de hele nacht over hadden kunnen praten, maar dat doen we niet. Ja, en weet je wat dan het jammer is dat de verwarring zo groot is? Terwijl, hè? jezus is gewoon de beste mens, het voorbeeld geweest. Maar als die Timothy, als die mij een keer wil bellen, geef hem een nummer. Jullie hebben mijn nummer nou. Ja. En ik kan me altijd bellen. Oké, okay, en niet meer zo lang wegblijven? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay. dag Gerard, dankjewel. Ja, ik zet je ook. Hè. Jong, <laughs> Doeg. 0800-1121. Als je weet waarom je pasta moet dubbel vouwen... Voor de, en nog een keer walsen, verse pasta... Uh, als je weet, even kijken... Uh, waarom de zon in verschillende of zonnestralen in verschillende hoek door de wolken heen komen... Uh, of het schadelijk is dat een dekbedovertrek afgeeft. En nou ja, het verhaal over Rudolf hebben we het ook al wel een beetje over gehad... hoe Rudolf van Veen, de topkok, zo mager kan blijven. 0800-1121. Hé, hey, Martin, oftewel Bagera van de chat. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij, jij houdt altijd een beetje bij wat er zowel op de chat... als via andere kanalen nog uh, voorbij komt. Want dat gaat mij soms ietsje te snel. Nou, wat heb je allemaal nog gevonden? Uh, redelijk wat. Um, over de vogelpoep die wit is. Ja. En jij, vroeg, jij stelde daar een subvraag bij: van waarom is het dan bij de mensen niet wit? Ja. Uh, nou, dat is, bij alle zoogdieren zit er ureum, dat is een soort zout in. En dat hebben de vogels niet. En die kleuren met geel. Aha. Dus, nou, korte aanvulling daarop. Ja. Uh, te kijken. Dan hebben we dat backbed overtrek, van die blauw was en veel uh, kleurstof afgaf. Ja. Uh, de eerste keer of dat gevaarlijk al was. Nou, de vraag is langer dan het antwoord. Het antwoord <laughs> is nee. Oh? En verder geen uitleg bij kunnen vinden. Oh, maar, maar het antwoord is nee. <laughs> ja, dat was wat erbij stond bij de consumenten. Dus. Oh, oh nee, uh, dat, dat klinkt, klinkt uh, heel deskundig. Ja. Oké, okay, wanneer is de omroepbijdrage afgeschaft? Dat is in 2000 geweest. Ja. Maar de compensatie is de belastingschijf, die is de met 1,1% omhoog gegooid. Ja, dus het, ja betaal... het is gewoon ondergebracht in de belastingen toen. Ja. Ja. Even yeah. kijken, dan hebben we nog uh, de pasta. Ah. Die heb ik ook kunnen vinden. Tenminste, in een aantal recepten zie ik het uh, staan met de reden dat als je het dubbel fout en er nog een keer doorheen doet, dat je dan als het ware laagjes creëert, waardoor de gaartijd vermindert. Oh, dat is ja, een soort van. Werkt, nou, maar... dat klinkt heel logisch dat er lucht of misschien vocht tussen kan komen en dus uh, uh, uh, meer ja, sneller gaar wordt. Ja. Okay, dan dat klinkt dan mij heel logisch dat... in de oren hoor. Ja. Ik hoop nooit, dat doet mijn moeder. Dus... Ja, dat, dat dacht ik ook. Even kijken, hoe komt het dat uh, zonnestralen onder een hoek lijken te staan? Ja. Nou, dat heeft uh, verschillende antwoorden gekomen op de chat. Uh, onder andere dat van Glijpart dat de uh, schuine stralen komt door het brekingsindex van het glas. Ja. Dus tussen de lus, uh, lucht en het glas. En iemand anders kwam langs met opmerking dat als het echt wel, als je buiten staat, dan komt het ook door de atmosfeer die je breekt. Ja. Maar het heeft dus met breking te maken. Ja, dat klinkt ook eigenlijk heel logisch, ja. Even kijken, dan gaan we uh, door. Dan hebben we nog de waarom eten uh, honden uh, hondenpoep en vogelpoep. Maar hondenpoep mag vogelpoep. ook. Vogelpoep. Nou, in ieder geval, uh, ik, uh, de Universiteit van Wageningen heeft er een heus onderzoek naar gedaan. Ja. En uh, ik vond hem echt leuk. Uh, wat opvalt <laughs> is dat vooral spaniels, retrievers en waterhonden uh, uh, dat meer doen dan andere rassen. Oh. En ze hebben zelfs tot in de percentages uitgezocht van uh, hoeveel dan en wat eten ze dan. Nou, 6% eet eigen poep, 9% eet poep van andere honden en 85% eet poep van andere dieren. Ieuw. En de rest die heeft nog diverse combinaties. Ieuw. <laughs> en waarom? Uh, wat is dan de reden? Er uh, zijn er ook een heleboel gebleken. gedragstoornissen. Het is de pup als, uh, als pup, ze het hem aangeleerd en het is hem nooit afgeleerd. Uh, het kan zijn wijzen op een leven- of een alvleesklierziekte, of een mineraal- of vitamine tekort, of de hond heeft gewoon honger. <laughs> Dat kan ook. <laughs> Dat vond ik van... Hey, het. Maar ik Martin, Martin, jij bent van de scouting? Ja. Ik had, ik had een huisgenootje vroeger die zat bij de scouting en die heeft toen geleerd hoe je een egel kunt bakken in een kampvuur. Dat je hem dan, als je hem, als je een egel ondersteboven in het kampvuur legt, dan smelten de stekels. Ja, en dan kun je het uitleven. vlees er zo uitlepen. Heb je dat ooit gedaan? Ja. Echt? Ja. Een egeltje? Ja. Waarom? Je had honger. Eh, we hadden een survivalkamp. Ja, het was dat of hondenpoep. <laughs> ja, ja nou, oh. oké, okay, sorry. En, ja, een en, kleine ja. zijstap in de informatie. Had je nog meer? Ja, de laatste die ik nog had, dat was uh, die vraag, de tweede vraag van, uh, ik heb hem maar samengevat als, uh, tenminste op de chat werd het samengevat als bedoeld, uh, uh, persoon A uh, drijft persoon B tot wanhoop, ja. en persoon B begaat daardoor een misdrijf en ja. is dan persoon A verantwoordelijk of strafbaar. Nou, En dan hangt het dus echt van de situatie af als uh, persoon A echt het uh, moedwillig heeft gedaan, dus die uh, persoon B echt moedwillig eigenlijk tot die daad heeft gedreven, dus heeft aangezet... dan is hij zeker verantwoordelijk dus strafbaar. Mm. Uh, uh, het kan ook zijn dus dat uh, persoon B uh, niet toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Oh, dus ja. Het, het kwam er in ieder geval op neer. Het is een te brede vraag om specifiek te kunnen antwoorden. Ja. Want we moeten echt gaan kijken naar hoe in dat specifieke geval... de situatie heeft voorgevallen. Ja, want dat verschilt natuurlijk van geval tot geval. Dank je wel, Martin. Alsjeblieft. Een goede nacht nog, of een goede dag ja, eigenlijk. Goeie vrijdag, hoi. hoi. Uh, even kijken, de vraag van Richard is nog niet beantwoord. Waarom de stoplichten in Nederland zo slecht op elkaar aansluiten? 0800 -1 -1 -1, als je dat weet. Bram? Hallo. Hallo, zeg het eens. Ik heb net een paar antwoorden langs horen komen over zonnestralen... waar het woord breking in voorkwam. Ja. Dat is onjuist. Oh. <laughs> ik had het op de mail gezet, maar ik wist niet zo goed oh. waar ik dat moest plaatsen. Oh, ja. Dus ik had het bij de vragen gezet. Um, het is heel simpel: als je op de rand van een uh, aspergeveld staat, dan zie je de bedden scheef weglopen door perspectief. Ja. Dat is bij zonnestralen precies hetzelfde. Maar het, het, het, dat blijft toch raar, want als je twee stralen ziet... die in een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar staan... dan zou dat impliceren dat de zon veel dichterbij is dan dat je zou denken. Nee hoor, als jij uh, op een spoorlijn staat... dan zie je toch ook de twee rails naar elkaar toe lopen. Oh ja. Het is gewoon perspectief, niks meer, niks minder. Oh ja. Je kunt uh, zelfs, ik heb het gedaan, je kunt foto's maken van een aspergeveld die precies hetzelfde eruit zien... qua lijnenspel als de zonnestralen. Aha. Ze gaan namelijk over je hoofd heen... en dan lopen ze schijnbaar uit elkaar, maar dat is gewoon niet zo. Ah, oké. Okay. Nou, duidelijk. Oké. Okay. Dankjewel, uit, uit, uit, hè, Bram. Oké, okay, hoi. hoi. Krijg ik uh, reacties op, het, uh, op de vraag nog... Um, uh, hoe het uh, de, de topkok... Um, uh, hè, hoe heet die nou? Dan ben ik zijn naam kwijt. Roeland? Nee? Nou, kan ik, Rolof, Rolof. Nou, kan er niet meer opkomen? Nou, wacht, ik zoek het even terug. Dat is ook echt heel stom. Ik heb de hele avond al over. En dan weet ik het niet. Rudolf van Veen. He, als mijn hoofd ook niet vast zat. Hoe die zo uh, slank blijft... kreeg er een hele uitgebreide mail over van iemand... die zelf in toprestaurants heeft gewerkt en uh, uh, liever niet bekend wilde worden. Maar die zegt, wij maakten normaal dagen van 12 uur... met daarin twee korte pauzes... We uh, hadden alleen maar tijd voor een sigaret en een snelle hap. We moesten wel altijd proeven, maar met zulke lange werkdagen... dan uh, val je dus blijkbaar wel af. En Johan de Bakker, die heel regelmatig belt, die, die stuurt mij een berichtje. Sorry, veel te druk vanwege de examenuitslagen. Heel veel chocoladebollen vandaag. 750 minstens. Rudolf blijft slank omdat hij geleerd heeft om niet overal van te snoepen. Daar wordt op school ook aandacht aan besteed. Voor de rest heeft hij geluk, is het de aard van het beestje... en een toefje ADHD en een vluchtje ijdelheid. Dat beschrijft hij toch wel heel erg mooi. Uh, meneer of mevrouw Van Binsbergen? Ja, goedemorgen. Van, van Binsbergen, Arnhem. Hallo, Van Binsbergen, Arnhem. Zeg het eens. Goedemorgen. goedemorgen. Ik wou even reageren op die hondenpoep. Ja. En op poep in het algemeen, want het is niet alleen hondenpoep. Maar een hond is namelijk gek op paardenpoep. Ook, ik ben zo blij dat we hier dit programma mee afsluiten met het poepverhaal. Want weet je wat namelijk het punt is? Een nou. Andermans poep, laten we het maar zo even noemen. Ja. Dat, dat eet hij ook op, maar een hond heeft een hele scherpe neus. En je ruikt dat er nog onverteerde resten in de poep zitten. En vooral, een paard heeft een heel slecht... Mogen we het hierbij laten? Want ik wil straks gaan ontbijten. Nee hoor. Oh. Ze mogen gerust naast mijn bordje blijven zitten scheiden als ze maar niet starteren. Nou, toch bedankt meneer Van Winsberg. En een hele fijne vrijdag. Maar dat komt dus ook dan het onverkeerde overteerde spullen zitten er nog in. Oké, okay. nee, het is duidelijk. Nou, dat is fijn dat die nog even beantwoord is op het allerlaatste moment. Ja, dankjewel. Goedendag. Ja, fijne vrijdag. Hou je veilig en tot volgende week ja. dag.